4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is het dodental na het bombardement van gisteren op een bakkerij... opgelopen naar zeker 90. hebben activisten gezegd tegen Al Jazeera. Ze zeggen dat er veel zwaar gewonden zijn, waardoor het dodental nog kan oplopen. De aanval was in de plaats Halfaya in de provincie Hama. Halfaya was in handen van het regeringsleger... maar werd een paar dagen geleden veroverd door de opstandelingen... tegen het regime van president Assad... Volgens de activisten werden als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd door het regeringsleger. De aanval kwam op het moment dat meer dan duizend mensen in de rij stonden voor brood. Nederlandse wielrenners moeten nu zelf de volledige waarheid over dopinggebruik naar buiten brengen. Dat zei KNWU-voorzitter Wintels in Met het oog op morgen. Hij reageerde op berichten van de NOS en NRC Handelsblad... over systematisch dopinggebruik bij de Rabobankploeg begin deze eeuw. Wintels noemt die berichten pijnlijk en teleurstellend. Het lijkt er volgens hem op dat het gebruik van verboden middelen onder wielrenners gemeengoed was... Vooral de vaandeldragers van Belier zouden volgens hem schoon schip moeten maken. Hij doelde onder meer op Michael Bogert, die zaterdag tegen de NOS zei... als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet, dan ben ik straks de kop van Jut. De voorman van de National Rifle Association, Lapierre... is niet onder de indruk van de kritiek op zijn voorstel... om op elke Amerikaanse school een gewapende bewaker of politieagent neer te zetten. Volgens Lapierre is het de enige manier om het voor kinderen direct veiliger te maken. Hij kwam vrijdag met zijn voorstel. Meteen barstte de kritiek los. Politici onder wie de New Yorkse burgemeester Bloomberg... kranten en de vakbond voor leraren hadden er geen goed woord voor over. Maar gisteren zei Lapierre dat hij erbij blijft. Volgens hem... Wordt met een strengere wapenwetgeving, massamoorden als op de basisschool in Newtown niet voorkomen. Het weer, vannacht kans op regen, overdag vooral in het Noordwesten... nog buien, het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. The Night of the Good Life, Francis Broekhuizen. How to say Merry Christmas in Spanish? Feliz Navidad. Feliz Navidad. You try it. Feliz Navidad. So if you want to say something like, I wish you a Merry Christmas, you would say, te deseo una Feliz Navidad. Go ahead, try it. Te deseo una Feliz Navidad. Te deseo una Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. And that's how to say Merry Christmas in Spanish. Zo, dan weten we dat ook weer. Uh, welkom terug. Uh, vier uur, iets over vieren. En uh, als vaste luisteraar bent u natuurlijk gewend uh, dat we op het dit tijdstip een uh, hoorspel op herhaling laten horen. En uh, nou ja, goed, een hoorspel gaat u dus krijgen, maar niet op herhaling, want deze is vers van de pers. En ik kreeg hem gisteren aangeleverd. Want ik heb namelijk aan schrijfster Reneva van Marissing gevraagd of zij het aan zou durven om speciaal voor mijn presentatie van de nacht een kersthoorspel te schrijven. Nou ja, dat durfde ze wel en uh, ze is flink aan de slag gegaan. En uh, dat heeft ze gedaan samen met acteur en schrijver Thijs Huis. Uh, René is schrijver van theaterteksten, hoorspelen en romans. En uh, onlangs verscheen haar tweede roman Strak Blauw... Uh, die lovend werd ontvangen en afgelopen in herdruk is gegaan. En als lid van het gezelschap Rode Rozen heeft ze hoorspelen gemaakt... voor onder andere het Van Gogh Museum en het Literaire Festival Winternachten. En Winternachten is vanaf, even goed nadenken... 18, 17, 18, 19 januari weer uh, mee te maken in Den Haag. Uh, nou goed, u gaat nu dus luisteren naar het voor de nacht van het goede leven op maat gemaakte hoorspel. Uh, met de stemmen van Thijs Huis en uh, actrice Hedwig Koers. Uh, geluidsopname en ontwerp is van Lennart Kleinen. En de tekst dus van René van Marissing. En zij tekenen ook voor de regie. De Meijer. L-I-C-H-T-J-E. Sorry. Hallo? Hallo. Ah ja. Hallo, uh, meneer De Meijer. Ja? Sorry hoor, het duurde zo lang voordat u opnam. En ik ben ondertussen lingo aan het kijken. Wacht, ik zet de televisie uit. Met wie spreek ik? Met Annelies Verwij. Ik ken geen Verwij. Hoe komt u aan mijn nummer? Uw visitekaartje. Hoe komt u aan mijn visitekaartje? Uit uw portemonnee. Hoe, hoe komt u aan mijn portemonnee? Gevonden op straat? Hij zit... Hij zit niet meer in mijn jaszak. Hij ligt op mijn tafel. Op de fruitschaal. Tussen de appels en de mandarijnen. Waar heeft u hem gevonden? In de sneeuw, vlakbij de viskraam. Ik had vandaag een afspraak in de stad en... daarna ben ik direct naar mijn hotel gegaan. Nee, nee. Ik heb eerst nog een visje gegeten. Dan moet ik hem daar zijn verloren. U bent niet van hier... Ik ben vanmorgen uit New York gevlogen, of gisterenavond, uh, vannacht. De zon was onder toen ik vertrok en hij was nog steeds niet opgekomen toen ik aankwam. Heb je een jetlag? Ik weet het niet. Bent u met vakantie? Nu? Of in New York? Zaken. Oh. God, wat klinkt het eigenlijk mismaakt, gewichtig, hè? Zaken? Oh ja. Ik bedoel, ik hoor mezelf praten. Wat voor zaken? Plannen bespreken, opdrachten binnenhengelen. Ik zit in de ICT. Computers. Ideeën. Ideeën vooral. Ideeën tot concepten maken. Verkoopbare concepten. Gaat u verder? Echt spannend is het niet. Het lijkt heel wat de hele wereld overvliegen. New York, hier, Shanghai, Berlijn. Maar je ziet bijna nooit iets van zo'n stad. Daarvoor ben je er tekort. En... Thuis, in je eigen huis, in je eigen stad ben je ook altijd tekort. En de avonden? Meestal word je uitgenodigd voor diners. In restaurants, nooit bij iemand thuis. En die diners kan je uit beleefdheid niet afslaan. Gisteravond of inmiddels eergisteren ben ik met een potentiële klant naar een stripclub geweest. Dat heet netwerken in mijn branche. Daar zit je dan met drie andere mannen in een taxi, opgepropt, een geintje. Hé hey jongens, de crisis, de crisis. We gaan met z'n vieren in een taxi doorschuiven. Hup, ha, ha, ha. Ik vond het niet grappig. Ik zat in het midden tussen zakenmannen met zitvlees. Ik thema, denk aan vroeger. Toen moest ik ook altijd in het midden zitten tussen mijn oudere broer en zus. Gelukkig duurde het maar tien minuten. Van het restaurant naar de club. Weet u zeker dat u dit interessant vindt? Ik werk op een kantoor. Een kantoor? Op een stoel, achter een bureau. Twee blauwe borsten. Met twee knipperende roze tepels aan de gevel van het gebouw. We lopen naar binnen, de portier die knikt naar me. De mannen, de mannen met wie ik ben, beginnen harder te praten. Knopen hun jasje open, trekken de lust van hun stropdas wat losser. Ze slaan met hun vlakke hand op elkaar schouder, op mijn schouder. En gaan grinnikend aan de voor ons gereserveerde tafel zitten. Ik schuif ook aan, natuurlijk. Ik hoor bij het gezelschap. Ik ben onderdeel van deze groep mannen. Ik, ik zie hoe de vrouwen naar ons kijken met een hebberigheid... die hun afkeer bijna helemaal laat verdwijnen. Altijd hetzelfde. Elke hoetersjap, jum of bananenbar. Ik verveel me de pleuris. Ik wou, ik wou dat ik op mijn hotelkamer was gebleven een migraine liegend. Wat is dat? Ik heb water opgezet. Ik heb trek in thee. Ik heb ook trek in thee. Nu uh, moet ik even de hoorn neerleggen, want het snoer van mijn telefoon rijdt niet op de keuken. Daar ben ik weer. Ik dacht, misschien kunnen we samen een kop thee drinken. Dat lijkt me gezellig. Wat voor thee drinkt u? Earl Grey. Ja, dat heb ik hier ook liggen. Proost. Proost. Het logo van het hotel staat op mijn kopje. Is het een mooi logo? Goud, maar ongezellig. Mijn kopje is lichtblauw. Staat er verder nog iets op? Nee, verder niks. Maar toch vind ik het een gezellig kopje. Zal ik u anders even terugbellen? Wanneer? Nu. Maar ik heb u nu toch aan de telefoon. Ik bedoel voor de kosten. Oh, voor de kosten. Nee, nee hoor, dat is niet nodig. Gaat u verder met uw verhaal? Van de club naar mijn hotel raakte ik aan de praat met een taxichauffeur uit Rwanda. Hij was een jaar of veertig, gok ik, en hij had vijf maanden in een transitzone geleefd. In een... Tra een transitzone. Dat is een no achtig terrein op een vliegveld waar uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale verplicht verblijven. Waarom? Omdat ze niet mogen blijven in het land waar ze zijn. En ze mogen ook vaak niet terug naar het land waar ze vandaan komen. Mensen op vliegvelden? Ja, nou ja, naast het vliegveld. En wonen kun je het niet noemen. Hij vertelde me dat hij met vijftien andere mannen op een zaaltje lag. Te wachten, elke dag te wachten. Waarop? Tja, waarop? Weet ik eigenlijk ook niet. En u bent hem tegengekomen in New York? Ja, in de taxi. Dus hij heeft die transitzone kunnen verlaten. Hoe hij precies in New York terecht is gekomen, weet ik niet. Maar zijn zus en zwager woonden al een paar jaar. Zijn zwager is ook taxichauffeur en die had dit baantje voor hem geregeld. Ik, ik vond het wel een mooi verhaal. Echt? Toch? Wat vindt u dan mooi aan dit verhaal? Dat het die man uiteindelijk gelukt is iets van zijn leven te maken. Iets van zijn leven te maken. Waarschijnlijk rijdt die man 16 uur per dag in zijn auto... om zakenmensen en toeristen rond te rijden... naar hotels, het MoMA, het vrijheidsbeeld, Grand Zero... He, is, dat, is dat iets maken van je leven? Is dat geluk? Denkt u dat, dat hij daarvoor zijn land ontvlucht is? Geluk, geluk. Nou, hij kan nu wel bouwen aan een eigen plek, op de wereld. Op de wereld, ergens zeven hoog achter. Waarschijnlijk nog steeds met meerdere mensen op een kamer. Maar wel in vrijheid. Sommige passagiers beginnen tegen hem te praten... en vragen hem waar hij vandaan komt... en elke keer weer vertelt hij hetzelfde verhaal... in de hoop een beetje extra fooi te vangen. Zo was het niet... Hoe weet u dat? Dat weet ik niet, maar dat wil ik geloven. Dat begrijp ik. Maar, uh, waar luistert u naar? Chad Baker. Mooi. Ik neem altijd muziek mee als ik van huis ben. Zou je het misschien niet harder willen zetten? Uh, ja, dat wil ik best doen. Zal ik hem morgen komen halen? Wie? Mijn portemonnee. Morgen? Of komt er niet uit? Morgen is het kerst. Uh, natuurlijk. Ik was het vergeten. Zo van huis worden de dagen, de dagen, allemaal gewone dagen. Uh, het is niet dat het er niet uitkomt. Nee? Het zou best uitkomen. Morgen. Eerste kerstdag. Ja, uh, het hoeft niet natuurlijk. Jawel. Jawel. Houdt u van kip? Kip? Ik, uh, ik hou wel van kip. Ik heb vanmiddag een kippetje gekocht. Elk jaar koop ik de dag voor kerst een kippetje. Die vul ik dan met kastanjepuree en kruiden. En de stoofperen heb ik vanmiddag geschild en opgezet met wat water. En suiker, kruidnagels, kaneel, en rode port. Stoofperen moeten uren opstaan, dan zijn ze het lekkerst. Ik probeer me voor de geest te halen wanneer ik voor het laatst stoofperen heb gegeten. Maar ik weet het niet meer. Stofpeer, geen idee. Mijn oma maakte ze altijd. Ik denk dat ik ze na dood niet meer gegeten heb. Ik kan mij op dit moment niet meer herinneren wanneer ze is overleden. Was u nog een kind toen ze stierf? Geen kind meer. Maar ook nog niet volwassen. Ergens daartussenin. Mijn grootmoeder zong altijd als ze aan het koken was. Vooral met kerst. In mijn herinnering. Ik zie de kerstboom, de lichtjes in de kerstboom, zilveren slingers. En vanuit de huiskamer kijk ik naar haar rug... hoe ze over het fornuis gebogen staat. En ze zingt. Ik heb ook gezongen vanmiddag voor het kippetje. Kasper heb ik hem genoemd, kippetje Kasper. De jongste van de drie koningen die Jezus kwamen bezoeken vlak na zijn geboorte. Het was een jiddisch liedje. De woorden weet ik niet meer, de melodie... Goed, die melodie. Alleen nog wat losse noten. Kippetje, kippetje in de pan, kippetje. Daar gaat hij dan, daar gaat hij dan. Kasper, Kasper, kippetje, kippetje, kippetje, kippetje, kippetje. In de pan, daar gaat hij dan, daar gaat hij dan. Kippetje, kippetje in de pan, ja. Wie zingt er nou voor een dode kip? Uw oma zong voor peren. Dat is waar. En u? Wat? Zingt u ook? Ik? Nee. Nooit. Een kerstliedje? Nu? Nee? Een stukje? Nou... Uh, Alsjeblieft. Um, ja. <laughs> um, er is een kinderke... Nou. Nee, ja. nee laat maar. Nee, Ga dan. Er is een kinderke geboren op aard Er is een kind geboren op aard Het kwam op de aarde voor ons allemaal <lacht> ja, Het kwam op de aarde voor ons allemaal Nou, tot daar dan Nee, ik ga door ik weet niet hoe het verder gaat, eigenlijk. Nou. Wilt u, wilt u dan morgen, als, als ik u morgen zie... wilt u dan nog een lied voor me zingen? Dat is goed. Fijn. Tot morgen dan. Nou ja, tot morgen. En een mooie kerst, alvast. U ook. Een mooie kerst. U hoorde Thijshuis Hedwig Koers in het uh, hoorspel van René van Marissing. En, uh, ja, een wereldprimeur, want uh, dit hoorspel is speciaal geschreven voor deze nacht. Uh, de techniek werd trouwens verzorgd door Lennart Kleine van Clever Sound Design. En ontzettend bedankt aan jullie, alle vier. Dit is de nacht van het goede leven met Francis Broekhuizen. Het is mooi u te zien, fijn zondag nog. Dank u. Dank u. Bye bye jullie. Ik heet Andy Antigonos eigenlijk, maar dat heeft ook een bedoeling die naam. Dat is altijd tegen zijn. Altijd tegen zijn? Ja, Andy is natuurlijk tegen en Gonos is de hoek aan. In Duitsland zegt men anecken. Te, uh, ja, uh, als jij wit zegt, dan zeg ik zwart. Ah, precies. Tegenspreken. Tegenspreken, zo. zo ja. Maar jij, jij, zo te, jij spreekt helemaal niet zo tegen, toch? Uh, ik spreek mijzelf tegen eigenlijk. Ik, spreek, ik, ik weet hoe ik ben en ik ben niet dom. Maar ik heb die keuze getrokken en daarmee, daarmee moet ik leven. Het is nog maar zo. Ik doe niet meer. Als ik, ik ben niks beter als ik doe. Ja, maar toch, ik, ik had dat leven niet moeten hebben. Het is nog maar zo gebeurd. En want hier bij de Albert Heijn, jij staat hier altijd. Ik sta hier. Een hartstikke lange tijd hier. Ik ben uh, nou, blij dat die mensen mij kennen en een beetje vertrouwen hebben daarbij. Zelfs dat die meesten weten, ik ben verslaafd. daar ben ik ook blij als ik, ik met iedereen moet leven. en Niet uh, ja. proberen om normaal, in, uh, uh, uh, uh, uh, normaal te leven. Okay. Jij verkoopt de zet. Die straatkrant, die straatkrant. Daar kun je wel redelijk mee uitkomen? Daar uh, kom ik mee uit, maar ik moet nou zeggen, ik heb pas uh, vier maanden ook een beetje uh, uitkering. Maar dat had ik jarenlang niet. Ik had, uh, nou, ik had maar toch een beetje uh, problemen met die woning wat ik... Uh, dames, uh, wat, uh, met die woning wat ik gekregen heb, heb ik een hoop niet betaald. En die achterstanden moet ik afbetalen. En is je. Uh, en dat moet ik natuurlijk ook weer terugbetalen. Ik heb hulp gekregen, maar ik heb nu no uitkering. Okay. Maar het, het, het, van de DWE's, zij weten dat, dat ik hier sta. Jij staat met, met, met warmte en kou en jij staat altijd ik sta buiten. Ik iedere dag. Also, ik ben langer als de meeste medewerkers. Also, het, zijn nog, het zijn nog twee medewerkers die hier van begin aan zijn. En ik ben eigenlijk blij. Ja. Normaal wil ik eigenlijk een baan. Also, ik heb ook gesolliciteerd, Goedemiddag gesolliciteerd, maar ja, ik ben te duur, dat is ja. het probleem. Want jij bent hoe oud dan? Ik ben nu uh, drie weken geleden negen, 49 geworden. Eetje, gefeliciteerd nog. Nou, bedankt. Ik ben geboren als Kennedy, als Kennedy van moord was de zevende e dag, de zevende e jaar. En, ja. uh, wa want, als ja, jij, want jij, bent, uh, jij staat altijd buiten en jij zegt ja. uh, iedereen heel vriendelijk gedag want daar, ja, daar ken ik jou ook van niet, niet iedereen, houdt van. Niet iedereen nee. houdt van maar als ik het weet dan zeg ik ook niks nee. also, ik moet niet vriendelijk zijn naar iemand die het niet wil hebben ja. maar uh, ja, ja, vriendelijkheid kost ik bedank nog fijn zondag vriendelijkheid kost het niks weet je. En ik, ben, ik, ben, ik ben Grieks normaal also, uh, als in Duitsland ben ik geboren maar mijn natuur is zo het heeft niks met slijmen. Vriendelijkheid kost niks. En die mensen maar doen daaruit dat wat ze willen te zien. Weet je? Ik ben gewoon ik. Dank je. Als jij een, een kerstgedachte moet uitspreken... buiten het feit dat je vriendelijk bent tegen iedereen, nee. wat, wat zou dat zijn? Uh, nou, iedereen. Ik wens wel dat die mensen een beetje netjes tegen elkaar zijn. En niet alleen, maar... Och, merci ook maar zo fijn zondag nog, ja? ja? Niet alleen maar voor zichzelf en uh, snel, snel die anderen iets geven en dan uh, vergeet Alleen mensen meedenken, mee, uh, aan hun meeleven. Ja. Iedereen zal een beetje vrolijkheid uh, uitdelen. Zo? Ik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Dat is hartstikke duidelijk, toch? Gewoon, ja, ik vind wel. Een beetje vriendelijkheid, vrolijkheid, hoort, uh, dat kost niks. Hè? Dat is geen moeite niet. Nee, jij draagt... Het gaat niet altijd om geld eigenlijk, maar geld, het kan zo makkelijk zijn eigenlijk. Iedereen een beetje netjes en dan heeft iedereen wat daarvan, toch? Die mensen kennen mij, ze weten hoe ik ben. Ik vraag niemand voor geld en daar ben ik ook blij mee. Ik zal mij schaamigen mensen om geld. Zij weten wat ik voor een doel heb. Ik wil mijn krantjes verkopen en daar ben ik ook blij mee. Ik ben blij dat ik dat heb. Maar uh, mensen vragen, dat zal ik, dat zal ik mij schamen. Het kan misschien maar soms gebeuren dat ik een sigaret vraag. Maar dat doe ik ook niet graag. Maar toch, uh, dat, dat hoort ook zo. Iedereen doet hetzelfde, uh, uh, iedereen doet zelf wat hij doet. Weet, uh, heb nog, maar kijk eens, die mensen zijn ook vriendelijk, vriendelijker tegen mij. Ik had, in het begin had ik zes maanden nodig dat ik een beetje vriendelijkheid terugkrijgde. En, en nu is het eigenlijk meer of minder het is, uh, normaal geworden de koude komt eraan en de kerst komt eraan. Wat, hoe, ja, ga jij, hoe ga jij kerst vieren? Ik vier het helaas alleen. Oh. Alleen en uh, dat is het probleem. Ik ben daar hier ook nog omdat het is een van die uh, drukste tijden is. Uh, ik moet kijken dat ik mijn duur wat afbetaal. Maar het uh, is, uh, is ook hartstikke erg veranderd hier. Het is moeilijker geworden. Zo moet ik ook een beetje voor mij zorgen omdat uh, op kerst zijn die, uh, die winkels ook uh, gesloten. Ik moet mijn geld hebben. Ja. Het gaat om mijn leven te doen. Nou dan, uh, ik wens jou uh, in ieder geval een wat warmer. Ik moet het nog ja. zeggen. Ik had laatst een keer, uh, stond hier fiets, een fiets, een nieuwe fiets, een dure fiets. Met sleutels, met, met houdsleutels, uh, met alles. Ik had drie uur gewacht. Anderen hadden het, had het, had het zeker weten verkocht. Ik heb drie uur gewacht, dan ik dat die sleutels aan de meisje teruggeeft. Zij was wel blij daarmee. Weet je, normaal is dat fiets uh, verkocht van uh, iedereen eigenlijk. Ja, dus wat mensen verwachten is dat als je verslaven aan drugs, dat je dan automatisch ook steelt. Ja, maar, maar dat is bij jou dus zo. Is niet zo. Dat, dat is niet, dat is karakterlijk beding, vind ik. Alsof iedereen zorgt, dat zij op normale manier te proberen. Maar anderen hebben, het is van die karakter naar karakter verschillend, vind ik. Nou, ik wens je in ieder geval ik een heb hele mijn... fijne kerst. Merci beaucoup. Maar uh, dat wens ik jou ook toe. Maar uh, ik, ben, ik heb altijd gewerkt, ik heb mijn opleiding en dat is mijn belangrijkste ding. Ik blijf zoals ik ben. Weet, uh, wat andere mensen daaruit maken is niet mijn ding. Toch? Merci beaucoup. goeie kerst. Fijne kerstdagen en vrolijke dagen. En een goed begin voor het nieuwe jaar. Jij ook. Gezondheid. Dankjewel hè. Graag. Merci beaucoup. Dankjewel. Ja. Bye bye jullie. Dank je. Ciao, ciao. En when de morgen komt If there's been no rest for you We've been friends long enough You should know what to do If that's how Cloud, Gil Scott Heron en Jamie Axis, daar is die weer. En uh, je hoorde Andy, de vriendelijke verkopen van bij mij om de hoek... waar ik stiekem altijd een beetje voor wegdook. Maar dacht, ik ga het gesprek maar eens aan. En inderdaad, het kost weinig moeite om even aardig te zijn tegen elkaar. Het kerstgevoel in een notendop. Yes, en dan nu ruimbaan voor een jonge vrouwelijke rapper. Uh, haar vader en mijn moeder waren buren op Aruba. En mijn moeder vertelde over haar buurjongen Bobby... dat hij nooit stil kon staan. Altijd maar bewegen, dansen, lachen. En uh, jaren later leerde ik zijn dochter kennen. Nou ja, goed, hoe klein is de wereld? Ik heb het hier dus over de rapper Zanilia, uh, Zanilia Farel. En ze won vorig jaar de Grote Prijs van Nederland... als eerste vrouwelijke MC. Uh, dat is een rapper, dus een vrouwelijke Femsie heet dat dan. Uh, ze heeft net een nieuwe single uit, Voetstappen. Over hoe zij in de voetstappen van haar vader, de twee jaar geleden overleden Bobby Farrell van Body Daddy Cool, groot probeert te worden. En ik besloot haar even te bellen. Hallo, met Sanilja. Hey, Sanilja, met Francis. Hey, Francis, alles goed? Ja, zeker wel, met jou dan? Ja, lekker hè, bijna feestdagen. Ik hou van deze periode. Ja, het is een, uh, ga je het uh, uitgebreid vieren, de kerst? Nou, ik ga het lekker alleen vieren. Ik ga weg uh, naar Portugal voor een paar dagen. En ik ga oh. dus nou ook kerst vieren en ik ben wel weer terug voor het nieuwjaar. Oké, okay, want jij hebt natuurlijk een onwijs druk jaar gehad. Je hebt de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Hoe, uh, hoe gaat het ermee? Ja, lekker. Ja, dat is alweer een jaar geleden. Ik heb hem net uh, al weer weg mogen geven. Maar uh, ja, echt jammer. Maar het was een heel mooi jaar. Ik heb heel veel mooie dingen mogen meemaken dit jaar. En uh, nou ja, komend jaar nog harder knallen. En aan wie heb je de grote prijs mogen weggeven dit jaar? Uh, Flow Co hebben gewonnen. En, en uh, dat vond je een terechte winnaar ook? Nou, ik had ik het had eigenlijk niet verwacht. En ik heb de show niet gezien, dus ik kan het niet echt beoordelen. Um, maar ik hoor van iedereen dat hun show echt helemaal te gek was, dus uh, ik neem aan dat het terecht was. En hoe is dat voor jou dan? Als je de grote prijs wint, wat, wat, wat, wat heeft dat met jou gedaan als artiest? Nou, wat je sowieso krijgt is enorm veel aandacht en ik, uh, omdat ik als vrouwelijke MC een keer gewonnen heb, want dat is nog nooit gebeurd, nee. kreeg ik super veel aandacht. Uh, ja, je, je krijgt van alles. Je hebt een heel pakket wat ze je ook meegeven natuurlijk. Je krijgt geld, daar kan je je carrière weer mee verder uh, financieren. Maar ook uh, een videoclip heb, je, heb ik gewonnen toen, um, uh, coaching heb ik gewonnen. Dus een heleboel dingen win je gewoon ook van de grote prijs. En plus natuurlijk de bekendheid die je erbij krijgt. Ja, want uh, jouw carrière is echt als een, als, een, is als een malle gegaan, hè? Hij is snel gegaan, opeens. Ja, opeens als het binnen een jaar. was het uh, ja. Was het, uh, was het daar. Ja, dat was heel apart. Ja, want heb jou, je hebt er sowieso hard voor gewerkt. Want je had je EP-kortsluiting, EP die kwam uit in 2011. Want, ja, klopt. En, en nu dus je single footstappen. Ja, klopt, want mijn vader is, uh, is overleden eind 2010. En dat was ook een beetje de drijfveer voor mij om zo hard te werken. Ja. Ik wou gewoon alles daarin stoppen. En dat is me ook gelukt. En uh, ja, uiteindelijk na het winnen van de grote prijs ben ik toch wel een beetje in een dip terecht gekomen. Oh, echt? Daar heeft niemand wat van gemerkt, want ik bleef gewoon doorwerken. Ja. Maar het was gewoon meer uh, oogsten wat ik geplant had eigenlijk in 2011. In plaats van dat ik zelf nieuwe dingen ging creëren in 2012. Ja. Omdat ik dus zo zat met het dood van mijn vader en dat moest ik verwerken. En daar heb ik dus een nummer over geschreven. Ja, want voor mensen die, die dat... Ja, precies, want het is een prachtige trek. Die gaan wij zo draaien. Want voor mensen die het niet weten, jouw vader is uh, Bobby Farrell van Boney M. Ja, klopt, ja. En ja, hij heeft natuurlijk een, een, een roemruchte carrière achter de rug. Heb jij, ja, euh, klopt. Als je aan hem terugdenkt, hè, zo, zo, hè, terwijl je dat nummer hebt geschreven... heb je dingen van hem geleerd die je nu ook gebruikt? Ja, een heleboel dingen, dat is het eigenlijk het lastigste, is dat hij zo vaak tegen me sprak. Maar toen was ik nog helemaal niet daar. En nu ik er dichterbij kom, hoor ik zijn woorden gewoon galmen in mijn hoofd. En dat zeg ik ook in die track, ik hoor zijn stem nog in mijn hoofd, al was het gisteren. En dat is ook gewoon zo. Ja. ja, alles wat hij zei, dat je een product bent, en dat je je contracten goed moet checken. En dat het niet makkelijk is om in een spotlight te staan. En dat de media nogal hard tegen je kan zijn. Ja. Eigenlijk alles wat hij zei in, in de tijd dat hij leefde, dat komt gewoon nu allemaal terug. En, en dat zijn... Ik heb alleen maar meer bewondering voor hem nu. Want het zijn natuurlijk dingen, die, het zijn ja, een goede raad die, die je dan meeneemt, uh, uh, ja, eigenlijk na in, zijn, leven, na zijn, ja. Ja, in, in je leven, maar na zijn dood. Want hij is nu uh, twee jaar geleden overleden rond Oud-en-Nieuw, hè? Ja, rond Oud-en-Nieuw, is dus bijna twee jaar geleden. Of er, uh, wat is het nou, een weekje, twee weken? Ja. Dus, ja. Is dat voor jou Ik niet een... Is het, ja, precies. Is het voor jou niet een lastige periode dan nu? Ja, het is heel moeilijk hoor. Dat is een hele moeilijke periode. en het, uh, Ik hoop, ja kijk, het is altijd even afwachten hoe ik me voel zo meteen uh, ja. uh, met nieuwjaar. Want op een gegeven moment moet je ook verder. Uh, maar ik hoop niet dat nieuwjaar altijd vervloekt zal zijn. Ja. De, nee, ik hoop het niet. Ik denk dat het altijd moeilijk blijft. Ik denk dat het altijd, als een verjaardag natuurlijk, maar ook gewoon zijn overlijding. Ja, ik denk dat het altijd moeilijk blijft. Ja. Maar op een gegeven moment moet je gewoon verder. En ik denk dat hij, uh, hij heeft geleefd. Hij heeft alles gedaan wat hij wou doen. Hij heeft alles bereikt wat hij wou bereiken. Hij zal vast wel op een goede plek zijn nu. Ja, want het, het bijzondere is ook dat uh, toen hij overleed twee jaar geleden... wat voor mij ook echt een schok was, uh, dat ik op de Nieuwmarkt was. En dat uh, de hele Nieuwmarkt, waar op allerlei mogelijke plekken... hingen de boksen uit de, uit de ramen en mensen draaiden overal Daddy Cool... En iedereen was... Ja, het was echt bizar. Dat wilde ik, dat, ik dacht, als ik jou spreek, moet ik je dat nog vertellen? Dat, dat iedereen... Wat zeg je? Echt niet. Nee, echt niet? Oh, joh, dat was echt een ongelooflijke wow. explosie van ja, nou ja, droefheid. Dat iedereen doorhad dat ja, toch een, een nationale held uh, overleden was. Want iedereen was aan het springen op Daddy Cool Over. Werd Bonnie en muziek gedraaid. Wauw, dat is een kippenvelmomentje hoor. Heel mooi, ik wist het niet. Ik was hier ook niet. Ik was in LA. Okay. En toen het terugvloog, toen uh, ben ik eigenlijk direct aan de slag gaan met de begrafenis. Dus ik heb me helemaal niet. Ja, ik, heb, ik ben helemaal niet op straat geweest, dus ik heb dat helemaal niet meegekregen. Dus ik vind het heel erg erg leuk om dit te horen. Oh, wat fijn. Nou, ik ben blij dat ik je dat ik je in ieder geval iets nog uh, ja, ook iets positiefs mee kan geven <laughs> voor het nieuwe jaar. Oh. Uh, kijk, we gaan zodra ik je trek draaien. dat is natuurlijk een begin hè, van, van 2013, maar wat, wat zou je jezelf uh, willen wensen of wat, wat zou je nieuwjaarswens zijn? Nou, mijn nieuwjaarswens zou zijn voor mezelf, is dat ik wat meer rust vind in mezelf en gewoon uh, weer kan genieten van het leven en uh, alles een plekje kan geven. Want mijn vader en ik waren heel erg close met elkaar, dus ja. op een gegeven moment is dat weg en dan valt er gewoon zo'n groot gat in je leven. Ja. En uh, ik hoop gewoon dat ik die weer kan opvullen met allemaal nieuwe mooie dingen in 2013. En hele mooie muziek kan maken en mensen kan inspireren. Nou, dat, dat wens ik jou ook toe. Uh, nou ja, als je wil, dan mag je, uh, je je nieuwe track Voetstappen zelf aankondigen. Ja, dat lijkt me heel leuk. Gaan we doen. Nou, lieve mensen, hier is mijn nieuwe track Voetstappen. Dankjewel, Sanilia. En een, een heel fijn een nieuw en voorspoedig 2013, hè? Ja, jij ook. Superleuk. Tot gauw. Doei. Ik hoor je stem nog in mijn hand. al was het gisteren. Gisteren, je lach, je blik, ja ik mis je Ik voel me in het twilight, een soort van hel De dagen vliegen voorbij, zo snel Ik zie je in mijn dromen, de simpele dingen hoe we vaak de confrontatie aangingen De grappen, de ruzies zijn nog vers Ik vraag me af, waarom heb ik je niet gebeld Voor kerst, geloof in het hogere Reincarnatie, alles Als ik je maar weer zie daarboven Ik voel je, hoor je stem nog in mijn hoofd Maak iets van me even, maak school af Beloofd, ik word groot Toch heb ik geen spijt Want ik voel je aan mijn zij, voel je mij ik hou me sterk, stop me op mijn werk. Niemand die het ziet of merkt, maar ik voel het. Ik houd dagelijks, vooral s'nachts. Ons leven samen, ik hou het stevig vast. Ik voel je stem nog in mijn hoofd, al was het gisteren. us with the chef. Maanden later niet meer onwerkelijk, maar echt Ik vecht met managers, executors en mezelf Zo so net, mijn bash in de best, Ik ben gewoon sprakeloos Ik stil, geen woorden beschrijven Wat ik voel, niks stil. Toch probeer ik het, zet mijn laptop aan en schrijf Ik mis je woorden, je kracht en je wijsheid De vrijheid die me gaf, de jokes, je lach. Dit alles voelt soms aan, als een grap Maar Elie in me nu dat het echt is ik Schrijf dit, omdat ik je echt mis Je was machtiger, zelfmeet Je was het complex Eerlijk, moeilijk te vatten, maar ik kende je goed Je alles, je dochter, je oogappel, je bloed Ik hoor je stem nog in mijn hoofd Al was het gisteren But if je calling for money, please don't fucking call. Just hang up. If je business, we could talk. If you call as a friend and you love me, let's the line. I'll get back to you. Bye. <laughs> Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Zijn Nilja met voetstappen. En op de voicemail hoorde u haar in 2010 overleden vader. Mr. Daddy Cool, Mr. Bobby Farrell. Yes. Ik uh, gewoon nog even een, een blok uh, hout op, uh, op het haardvuur. Want uh, we gaan verder met veel muziek. Um, zo, wacht even. Een poes die loopt ook een jaar schond. Misschien komt die vandaag nog voor mij. Maar uh, waar ik namelijk best wel moeite heb met Kerst. en al haar vrolijke uitingen heeft een van onze vaste technici, Anne Bakema... een absolute liefde voor dit feest. En uh, vooral uh, al haar muziek. Want hij is een vervent kerstmuziekverzamelaar... en maakt elk jaar voor zijn familie een cd met kerstmuziek. He, waar mensen normaal een kaartje sturen, stuurt hij dus een cd. Uh, en hij vindt het dus een sport om een mix te maken... zonder dat hij twee keer hetzelfde nummer gebruikt. Dus elke mix is uniek. En zo ook deze, die hij speciaal voor deze nacht heeft gemaakt. En ik geef graag... De Eter aan de kerstmix van Anne Bakema. 10.000 miles away from you De zon zakt low Achterruivende palmen in de zee The deep blue sea Terwijl jij Mijlen ver bij me vandaan. From de sneeuw van je jas laat. Een blok op het vuur gooien. Winning fireplace. Zit te wachten op mij. En ik mis je. I wanna be with you. In huis hangt de geur van kaneel. En daar kies je. Under the mile of dark, above the dewy mission oh, I wanna be with you I want a dazzling white Christmas Don't spoil and a snail and a stem and an angular cord Merry Christmas to you all Ten thousand miles Away from you. Ho, ho, Santa is coming to town. A drunken old fool in de shopping mall. Terwijl jij, mijlen ver bij me vandaag. Een bal in de boom verhangt, misschien wel naar mij verlangt. The presents under the Christmas tree liggen te wachten op mij. I want to be with you In huis hangt de geur van de karneer away from it the zones are closed in the sea and admission <laughs> <laughs> Mr. Santa, bring me a dream, make me a Christmas like I've never seen, give her two lips like Melanie Griffith. Santa, how about world peace? As for my salary, it could always increase. Just pack your sled up and lay it all on me. I'm dreaming Santa is one generous ombre. And Santa, as for that girl, the one with the lips and the long-lasting curl, we'll just send her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 Mr. Santa, stick with the plan, perhaps your elves should give you a hand. I'm not a-looking Sure. Shall Gabriel from heaven came, his wings as drifted snow, his eyes as flame. Ah, here said he, thou holy maiden Mary, most highly favored lady. Father, thou shalt be, all generations, Lord, and honor thee. Thy son shall be, Emmanuel, my sins foretold, most highly favored lady. school shall not At Christmas Something to hold on to Something to hold on to Every boy and every girl are Dreaming the same dream all over the world They Long to wake up to a better day better way Let the bells ring throughout the land All the children are dreaming Everyone's a child who believes in Christmas Something to hold on to Something to hold Something to hold on to Something to hold on to Something to hold on to Something to hold on to WOW ik, ik, er is iets geks aan de, aan de hand, want ik begin het steeds meer te voelen dat kerstgevoel. Het is echt een bijzondere nacht. Er, ja, er hangt gewoon iets in de lucht, um, iets lichtgevends misschien wel. Nou, goed, dat komt dus ook mede dankzij deze prachtige kerstmix van onze technicus Anne Bakema, een man met vele talenten, zo blijkt maar weer. En uh, net als zijn collega's technici van de NOB, mannen en vrouwen met een hart voor de zaak. En op de valreep, zo voor het nieuws van vijf uur, Kover Gemert. Hij zoekt poëzie voor de nacht en heeft als thema: hoe kan het ook anders? Kerstmis gekozen. Een gedicht voor morgen. Maaltijd. Het was kerstmis. We zaten aan tafel en we wilden een aangename, liefst literaire conversatie. Daarom zei ik... Vrienden, we weten dat de materie op ons bord en in ons glas... kan vervluchtigen in ons lichaam tot pure poëzie. Maar wisten jullie dat onlangs ook is gebleken... dat op poëtische wijze heerlijke gerechten kunnen worden gemaakt... Er viel een stilte waarin je alleen de geluiden hoorde van messen en vorken, van drinken en slikken en van het getik van de klok. Maar ik vervolgde. Men heeft ontdekt dat er gedichten bestaan die zo goed zijn gemaakt dat de woorden veranderen in wat ze beschrijven. Zodat het woord vlees vlees wordt. Het woord brood brood. Het woord wijn wijn. Ik noem maar een paar voorbeelden. Als poëzie de ruimte van het volledige leven tot uitdrukking moet brengen, de echte werkelijkheid, dan kun je je voorstellen dat een gedicht een heldere soep kan opleveren. Een doorleefde wildschotel, een luchtig nagerecht, een mooie bordeaux. Men begon mij te begrijpen en het werd zodoende een vrolijke literaire maaltijd. We vroegen ons af welke poëzie we zaten te eten en te drinken. En we zochten naar gedichten in ons hoofd die we een volgende keer op tafel zouden willen zien. Ik zeg niet welke dat waren. Iedereen kan ze bedenken. Dit was een tekst van Rutger Kopland. Ik wens u vast een mooie kerst met, als het even kan, een vrolijke literaire maaltijd.